Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Muiden 3 kilometer, verderop bij de afritbundschouten 3. A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembruggen 8 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Bad 6 en N9 Den Helder richting Alkmaar bij Egmond 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het begin van een uh, aflevering tijdens de Pinkster Races 2012. Je hoorde de Talking Heads en de Slippery People. Nou het is uh, even na twee uur. Goedemiddag luisteraars en hallo Albert-Jan. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja welkom uh, live vanaf het uh, Gasthuisplein voor, voor deel 2 vandaag alweer van de uh, Pinkster Races van vanmorgen. En daarvoor hartelijk dank van 9 tot 12 hadden we Jaap Koper in de studio zitten. En van 2 tot 5 uh, mogen wij de honneurs meer waarnemen. Uh, wat gaan wij uh, vanmiddag allemaal doen? Uiteraard veel, uh, veel schakelen naar uh, het circuitpark Zandvoort. Want daar is voor ons aanwezig Willem van Densen. En uh, die gaat verslag doen van uh, de races. Uh, trouwens, de races zijn uh, ook live te volgen op het digitale kanaal 40. CFM TV, kanaal 40 de hele dag. Vanaf morgen 10 uur al, albert uh, Ja, we hebben de zogenaamde de live streaming van het circuit doorgeschakeld naar CFM. Uh, op dit kanaal. En dan kunt u uh, live de races vervolgen. Al vanaf vanmorgen 10 uur. Goed, verder uiteraard rond de klok van half drie het weerbericht. Uh, ik heb al begrepen dat een heleboel uh, toeristen vandaag alweer uh, op de weg terug hebben aanvaard. Omdat we toch wat last hebben van uh, zeedamp. Rond de klok van half vijf het dier van de week. En het luistert naar de naam Sage. Het gedicht van de dag. Het is gelijk aan het gedicht van de week. En uh, wegens succes geprolongeerd. Want momenteel is nog net het kreeftseizoen begonnen. En uh, wij hebben een heel mooi gedicht. En dat luistert naar de ode aan de kreeft. Verder natuurlijk veel muziek, zandvoortsnieuws En natuurlijk de pinkster races deel 2 dat is dus de komende drie uur lang bij cfm blijf lekker luisteren op deze maandagmiddag. het is bevolkt buiten hè? dus gewoon binnen aan de radio blijven of gewoon tv kijken kanaal 40 kan je de races live volgen vanaf het circuitpark zandvoort is weer wat muziek hier is i follow rivers We gaan ons op het circuit opmaken voor de start voor de Formule Swift Cup. Daarvoor gaan we zo dadelijk naar Circuit Park Zo naar Willem van Dezen. Uiteraard gaan we die wedstrijd voor u in de gaten houden vanmiddag bij CMW. En verder heel veel andere nieuws tussen 2 en 5 tijdens de Beast Races 2012. En hier is muziek van Starpoints. With my way, I'm all control. En Desco zit op de maandagmiddag bij CFM bijna kwart over twee. Je luistert naar de Piste Races 2012. En daarvoor gaan we weer over naar het circuitpark Zandvoort. CFM Race Radio, Pit report. report. Want daar zit Willem van Dezen. En tussen 12 en 2 hadden wij bij CFM even pauze. Maar hij is wel gereisd op circuit en dat betreft de Fotjes. Hoe is het daarmee verlopen, Willem? Ja, dat klopt helemaal, Rob. Uh, goedemiddag. Uh, de volgende foto in, uh, middels in de tweede race van de dag gereden en eigenlijk de derde van het weekend. Uh, yeah het uh, race met de zelf van uh, Nego, dat is toch wel een uh, spanning uh, vooral uh, strijden om de kop uh, uiteindelijk de winnaar geworden Bart van Oost met op tweede plaats uh, Michel uh, Florie en uh, derde Max of uh, tweede Max of het en derde Michel uh, Flory. Flory, uh, lange tijd ingevecht ook uh, met Sven Snoeks uh, om die plaats Sven Snoeks uh, op een gegeven moment uh, Flory uh, toch wel ervoor en Schijvlak, uh, ja toch wel een van de Snelste bochten hier op het circuit. Sven Snoeks achter Florie En het leek of er iets afbrak van de auto. Hij ging helemaal rechtdoor. Nou, het is een heel hoge grimpak daar in het schijfpak. Maar ja, het rende op geen enkele manier. Ja, enigszins misschien nog maar vol de in Sven Snoeks daar, ja, We moeten even afwachten hoe het met Sven is. Sven is net als vanmorgen eerder al gebeurde met hele. Uh, Stefan Beele in de Suzuki. Ik heb uh, Sven is hier met de ambulance afgevoerd naar het medisch centrum. En uh, ja, we gaan wachten op uh, berichten hoe dat uh, met hem uh, verder verlopen. Over Sven, achter Stefan Beele, die vanmorgen met de Suzuki uh, er hard afging. Ja, die is uh, ter nadere controle uh, daarna naar het uh, ziekenhuis gebracht. Uh, ja, er zijn toch wat uh, mindere berichten. Ambu, uh, ja, het moet altijd uh, aanwezig zijn op het screen, Maar we hopen altijd dat hij uh, niet uh, in actie hoeft te komen. Vandaag al twee keer. En laten we hopen dat dat. De laatste keer, vandaag de schriftjes uh, Ja, die gaan zo dadelijk uh, van start uh, voor race nummer 3. En uh, ja, na dat uh, geval van Stefan Belen vanmorgen uh, toen we het team hadden, hebben we er nu nog uh, negen schriftjes over. En uh, we gaan kijken hoe dat gaat uh, worden. Zo, vanmorgen was het een uh, leuke strijd. Uh, onder andere tussen uh, Jeffrey Rade, uh, Tommy van Erp en uh, David Zijlbergen. Tommy van Erp uh, mag nu van de pro voor trekken. En we gaan uh, afwachten hoe dit gaat uh, aflopen, zo dadelijk. Ja, Willem van deze, we gaan uiteraard uh, die race uh, bij CFM volgen en jullie vanaf het circuitpark Park Zandvoort. Nou kijken wij naar de belden op uh, CFM TV en dan zien we dat het vrij, uh, vrij mistig is. Hebben de coureurs daar ook uh, last van? Nou ja, het is wel mistig, uh, maar vooral op de wat afstand. Ik denk uh, het zicht is uh, op zich nog wel uh, goed zat zo in, in zo'n auto. Maar ja. Het, uh, ja, het is niet echt weer... Uh, en het, het gaat wel uh, zeker uh, als ik uh, even een stukje verder kijk in het programma met de GT, die nogal uh, zwaar te lijden hebben van de banden. Daar is het prettig voor, dat mist koelt natuurlijk ook uh, de boer uh, wat af. Maar ja, echt uh, problemen met zicht, uh, met deze mist, uh, die zijn er niet. Oké okay, Willem, we komen zo duidelijk bij je ter terug voor inderdaad vervolg van de races. Graag tot zo! Tot zo! Find any sense to get on the ledge and Altijd weer ZFM.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 Held down anymore? Yeah. Don't you let go.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 You mm let -hmm. We deden lekker mee met deze plaat van McFadden en Whitehead en Eno snel De muziek uit de jaren 80 bij CFM. Zo dadelijk om half drie gaan we kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Ja, ik had vandaag wel wat zonnige weer verwacht, uh, Albert-Jan eigenlijk. Ik ook en uh, Leo ook eigenlijk. En volgens mij uh, bijna iedereen als je het meer zo buiten ziet lopen. Dus. Ja, maar goed, de, de, de massale uitvaart uh, richting uh, vanuit Zandvoort weer terug naar Amsterdam is wel weer begonnen. Want het schijnt dat het hele, de hele middag uh, zo blijft. Maar goed, we hebben een ander goed nieuws. En uh, ik denk dat morgenavond heel Zandvoort aan de, tele aan de televisie zit gekluisterd. Want dan komt er namelijk een Zandvoortse familie op de televisie. En wel in het programma Welcome Home. De opnames die door RTL4 zijn gemaakt van de totale metamorfose van het huis van de familie Leo en Ankie Miesenbeek Wordt komende dinsdag, dat is morgen dus, 29 mei uitgezonden. In het programma Welcome Home met presentatrice Nasja, Natasja Vroger. Kunt u zien wat ze hebben meegemaakt en wat wellicht 100 vrijwilligers voor ze hebben gegeven. Gedaan. Het begon allemaal afgelopen februari toen Pieter Joustra, ja u hoort het goed, Pieter Jouwstra, onze voorzitter van uw lokale radioomroep, reageerde op een oproep van RTL 4 waarin zij vroegen om kandidaten waarvan het huis hoognodig opgeknapt moest worden. Joustra meldde de familie Miezenbeek aan en kreeg uiteindelijk het bericht dat RTL graag een keer zou willen komen kijken. Van het een en het kwam het ander en plannen werden gesmeed om Leo en Ankie een weekend weg te krijgen. Ook dit lukte en toen was op vrijdag 4 mei het huis leeg. Stonden 70 zeven vrij, vrijwilligers en 30 professionele vaklieden klaar om eens stevig aan de gang te gaan. Het huis werd zo goed als geheel gestript. Alles werd weer tot in de puntjes hersteld. Er kwam een nieuwe badkamer, een nieuwe keuken en zelfs nieuwe meubilair. Ook de tuin werd stevig onder handen genomen en twee dagen later was het de metamorfose een feit. Uiteraard wist het echtpaar niets, maar de drie zonen wel, want die zaten namelijk ook in het complot. Dus heel Zandvoort kijk dinsdag naar de emotionele thuiskomstreactie. En het schitterende eindresultaat op RTL 4 Welcome Home begint om half negen. Wow, honderd man, drie dagen aan de gang en het hele huis opgekrapt Nou, complimentje waard hoor Zo dadelijk gaan we weer naar het circuit voor de races daar En misschien straks al een quick walk Zo so Zo meteen de Crit Walk En dan heb ik het over de volgende race op het Park zo, zo rond de tien, half drie. De Crit Walk van de Dutch GT4 Maar eerst zijn we nog met de Zwiftjes bezig Daarover straks veel meer van Willem van Denzen Eerst gaan we eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen Op het je. Ja, net als gisteren hoopten we natuurlijk ook dat deze tweede Pinksterdag... een prachtige weer zou geven met volop zonneschijn. Maar zoals zo vaak zonneschijn bedriegt. Want we kampen al de hele dag met zeemist. En wat vanmorgen nog af en toe, ja, laten we zeggen, overbleek te waaien... heeft nu toch echt plaatsgemaakt voor ja, constante zeemist. Dus het is lekker fris buiten. En de wind waait uit het noorden tot noordwesten en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur is duidelijk lager dan de laatste tijd... En ...en stijgt naar uh, maximaal 20 graden. Nou, het zal een graadje of uh, 17, 16 zijn naar buiten. Wat verder uh, landinwaarts in de regio naar 18 of 19 graden. Vanavond uh, en de kalme nacht is het helder bij een matige noord tot noordwest no noordwestelijke wind... ...en daalt de temperatuur naar 10 tot 11 graden. Morgen uh, schijnt de zon uh, ook volop en blijft het droog. De wind waait uit het noorden en is matig van kracht... ...en de temperatuur blijft steken bij maximaal 17 graden. Ten opzichte van de laatste tijd scheelt dit toch een, een jas, zeker een trui. Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag is het vrij helder en bij een zwakke noordelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of, ja, nou, vertel, acht. Jeutje, ja, het wordt koud. En woensdag schijnt wederom de zon volop en blijft het nog altijd droog. De wind waait zwak uit het noorden tot noordwesten en de temperatuur blijft steken bij hooguit 17, 18 graden. En donderdag is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui zelfs, mogelijk met onweer. De wind waait zwak tot matig uit het noorden en de temperatuur stijgt naar waarden van omstreeks de 16 graden. Dus we gaan langzaam, maar zeker, naar wat minder weer. Ja, we krijgen compleet ander weer, Albert Jan. Ja, het gaat weer rap naar beneden. Nou, we hebben toch een paar mooie dagen gehad. Dat is waar, dat is waar. We zijn weer bijgeklutst, Voor dit jaar hebben we de zomer alweer gehad. Waarschijnlijk wel, ja. Nou, wil je het weer nalezen, ga je gewoon naar www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl Zie het laatste weerbericht uit Zandvoort en de regio. Uiteraard verzorgd door uh, onze eigen CFM weerman Lex van der Horn. Nou, de CFM uh, races zijn uh, live te volgen op uh, de televisie natuurlijk, hè? De Pinkse Racers. Dus wil je kijken naar de races op Circuit Park Zandvoort? Ga je gewoon naar het digitale kanaal van CFM, kanaal 40. Daar zijn de racers live te volgen de hele middag nog. En anders gewoon lekker op de radio hier bij CFM Zandvoorts. Some Here you are again So let's skip to how you've been And get down to the morning friends at last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 Story op de Zalvoorts Radio Kasebo met I Like Chopin. Gevolgd door een plaat uit de hitlijst van dit moment... Dat was train-and-drive-by. Hebben we hem weer, Robert-Jan? Ja, ja, we we ja, ja, we hebben hem weer, al sinds afgelopen vrijdag. En wel, uh, wethouder Geurenson ontving uh, afgelopen vrijdag, 25 mei, jongsleden, de blauwe vlag en het bijbehorende certificaat tijdens de uitreiking in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee. Dit in aanwezigheid van zijn Koninklijke Hoogheid, de Prins van Oranje, die het blauwe vlagseizoen opende met het hijsen van de vlag op het strand van Noordwijk. De internationale jury voor de blauwe vlag heeft dit jaar in Nederland 140 blauwe vlaggen toegekend. Dit is een stijging van 9% ten opzichte van 2011. Met het hoge aantal behoort Nederland tot de Europese koplopers van de Blauwe vlagcampagne. De Blauwe Vlag werd uitgereikt aan 52 Nederlandse stranden en 88 jachthavens. Wethouder Geurensson ontving uh, uh, dus afgelopen vrijdag de Blauwe Vlag en het certificaat tijdens de uitreiking in Noordwijk aan de Zee. Zandvoort ontvangt de Blauwe Vlag dit jaar voor de 22e keer. En wat zegt dat nou zo'n Blauwe Vlag? De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dat, dit de, de, dat de genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria, zoals schoon zwemwater, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De blauwe vlag is één jaar geldig. Jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Maar we hebben hem weer voor een jaar. We zijn er trots op Albert-Jan. dadelijk gaan weer naar het circuitpark Zalvoort, naar willen voor deze voor de zoek so Lucky Swift. Ze racen nog steeds uh, rondjes op het uh, circuit. En we gaan kijken wie deze spannende race gaat winnen. Hoor het ze dadelijk! Precies, dit is samen tezamen het Rozenberg-trio. Jode de Kitare. Daarmee werd het 10 over half 3. Tijd weer om naar het circuit toe te gaan: KFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor ons daar nog steeds ter plekke is Willem van deze, de Suzuki Swiftjes uh, Hoe gaat het daarmee, Willem? Ja, de Zwift is uh, al aardig en te onderweg uh, natuurlijk hier, ik heb uh, de Zwift, ik heb het, ja, het is een spanning die ze niet tegenkijken eigenlijk, uh, het is uh, Jeffrey kepper hier die, maken, uh, die uh, aan de leiding gaat en uh, wint, en natuurlijk dat uh, super Tommy uh, van de RPN uh, op een derde plaatje is dat uh, David zit uh, uh, well, hope, uh, We so hopen uh, dat uh, we zo dadelijk tijdens de CT-reus dat we daar wat meer spanning gaan leveren. Het is wel een leuk gefest geweest om de spelen in derpaard. Je geen waar we heel erg warm van uh, worden, zullen we zeggen. In ieder geval de winnaars voor de tweede keer vandaag, uh, Jeffy Rademakers. En dan gaan we toch even kijken naar uh, de dus VSVT. Uh, we gaan zo uh, de great wall krijgen en de startopstelling. Vanmorgen hebben we daar ook ineens wat uh, winnen. Daarin was Henry sunders die is teruggezet. Uh, Vanwege Misty heeft je ondertrek. Nou ja, wat hij gedaan heeft, de, ze wat contact gehad met de een van de andere deelnemers. Hij heeft daarvoor tien uh, straks gekregen. Wat dan uh, impliceert dat uh, uiteindelijk de winnaar vanmorgen is worden Nick Kartsburg uh, met de BMW M3 van Eversmogensport. De Motorsport. tweede daardoor is uh, geworden: Max Braams in de Chevrolet Camaro. En derde: Mike Barton in een BMW M3. Zo dadelijk gaan we dan uh, met de hoofdreis van de GT uh, van Start. We kijken daar even de eerste drie op de startopstelling. De eerste staat de equipe uh, Matthijs Harkema, Paul Paarshal met de corset. Op de tweede plaats ook al een corset en die van Harry Sundring en Cedric uh, Kool. Op de eerste plaats vertrekken Niki Katsburg, Ricardo van Hennen en op plaats nummer 4 is het Phil Bastiaans en Jan Lammer. Willem, ik heb even een vraagje. Vanmorgen had je dus ook die uh, Dutch GT Championship en uh, op een gegeven moment zeg ik weer een van die prinsen op de eerste plaats staan. Was hij nou zo goed of is dat een andere klasse? Nou, dat is een gentleman. Klasse, waar je en, uh, ik dat lijstje er wel even voor, je, voor, je, voor 1, 2, 3 kan nou, Maar hoeveel gentlemans had je dan uh, in, tijdens die race? Uh... Ja, is, uh, dat waren er. Ik ga het er even bij pakken. Dat zijn er drie. Pieter Christian van uh, Oranje was is ineens. Voor uh, tweede Paul Vaanstal en derde was het uh, Ronald van Morin. Dus dat geeft natuurlijk dat uh, Ronald van Morin derde wordt. Want die, uh, die uh, eindigt in de grindbak. En uh, ja Paul paal uh, die is negen seconden achter Pieter Christian uh, geëindigd vanmorgen. Dus, dus die klasse bestond uit drie auto's, begrijp ik? Ja, ja, die rijdt helemaal <laughs> in de hoofdreis. Nou ja, het is zo, uh, helemaal in de hoofdreis zo. En dan heb je en een gentleman, een uh, wat sterker rijder. In het geval van de Prins, ja, die rijdt samen met zijn broer. Maar uh, als je kijkt naar een uh, Paul Vaasval, die rijdt uh, met Matthijs Harkema. En die, ja, die uh, vertrekt uh, zo dadelijk, uh, of we uh, vertrekken wel vanaf Paul uh, in de hoofdreis. Uh, Oké. Okay. Nou, die race die start om 20 over 3. Dan komen we tegen die tijd weer bij jou terug. Bedankt trouwens voor die informatie even. Oké, tot zo. Tot zo. Tot zo. En Willem van die gaat zich uiteraard ruim opmaken voor de Crit Walk denk ik, albert Ja, die gaat even een beetje wandelen. Die gaat even wandelen. Even rondneusen daar. Dat zou ik aan doen. back. to summer paradise. is vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan hoor je hem bij CFM, de 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown, gepresteerd door collega Jos van Dam. En wat is dit een leuk plaatje uit die hitlijst, de ja. nummer 28 van afgelopen week hoor je hem Simple Plan en Kanaan, je weet wel hè, die van het uh, WK-hitje van verleden jaar. Klopt. En de Summer Paradise, nou hadden wij maar zomer vandaag. Ja, dit plaatje had je gisteren moeten draaien. Ja, eigenlijk wel hè, jongen. Nou, het weer valt een beetje tegen, maar de temperatuur is best nog wel aardig hoor, dus dus, uh, en we houden de moed erin. Als je de lange broek maar aan hebt. Zegt? Anders ben je wel de pineut hoor. Zo in de loop vanavond. Gaat het uh, flink uh, afkoelen volgens mij. De zon gaan we vandaag volgens mij niet meer zien. Maar je weet maar nooit. Nee. Ik uit de jaren 80 op de Soforts Radio met Laura Brenneken, de jonge dame die helaas veel te vroeg is overleden. Ze maken wel lekkere muziek. Waaronder deze, volgens mij, haar bekendsteerd geworden. joh, de self-control. Self-control moeten de coureurs natuurlijk ook hebben op het Circuit Park Zandvoort, uh, Albert Jan. Anders gaat het natuurlijk helemaal fout. He? Anders gaat het helemaal fout. Helemaal fout. Nou, zo dadelijk hebben we weer een race. De hoofdrace van vandaag: de Dutch GT4. Daar gaan we, voor ons, uh, gaan we ons voor opmaken. Mm -hmm. Maar onze collega's Willem Verdenzen en Jaap Koper hebben diverse coureurs gesproken over hun ervaringen dit weekend op circuit en een daarvan is Thomas Arends. Thomas Arends, weer een wedstrijd gereed. Ja, weer een, hè? zit er weer op. Nou ja, dat was uh, ja, een beetje gemengde gevoelens. Ze hebben gestart met een probleem aan de auto. We wisten dat we minder vermogen hadden en dat we daardoor niet mee konden komen. Maar toch uh, omdat ik zo weinig kilometers erop had gezeten, toch besloten om te gaan rijden om kilometers te maken. Bijna. Dus dat, uh, dat was de insteek ook van deze wedstrijd? Ja, dat was de insteek gewoon weer kilometers maken. En uh, weer uh, voelen dat de bandjes weer minder worden en gewoon weer, weer een race rijden eigenlijk. Ja, en dat ja. het dan helaas weer ja, achteraan is. Ja. Daar uh, <laughs> doe je niks aan, hè? Hey. Nou, uh, uh, uh, als ik het goed beluister, een technisch probleem uh, ja. Was, ja, uh, uh. het. Ja, dat is een uh, technisch probleem. De jongens komen er wel uit voor maandag, maar die, nu hadden we maar twee uurtjes, dat was te kort. Uh, is het dan zo van, hè, want, want ja, ik dacht, van ik zie dat uh, dan gebeuren, dat je uh, meters allemaal, uh, en dan is iedereen geweest, dan kom jij nog eens. Ja, uh, maar volgens mij uh, kun jij het nog, nog redelijk bestaand nog houden, uh, lijkt mij. Ja, ik denk het wel. Uh, ja, ik ben nu uh, 2,5 seconden langzaam aan Tim. En ja, Tim is natuurlijk gewoon de topper, dus uh, ik zou in principe gewoon mee moeten vinden. Ja. Dus, dus de, de Nissan, want, uh, want daar uh, hebben we het uh, onder andere ook over. Ja. Uh, uh, ja, het gaat met stapjes. Ja, dat gaat, dat gaat met stapjes. Ja. Ja. Techniek heb ik het over. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja, ook. Ja. Uh, wissel jij ook bijvoorbeeld uh, gegevens uit met ja. dat andere koppel? Met uh, Sander van Es en uh, met Bert de Sand? Ja, natuurlijk. We werken gewoon nou samen om de auto's, auto's allebei sneller te krijgen. En uh, ja, op het moment uh, gaan, zij, gaan zij goed in principe. En dat hebben we toch wel samen bereikt. En dan is het dan jammer dat er één de, de geest geeft. Ja. Wat voor team is het eigenlijk, als ik jou zou beluisteren? Want um, jij bent eigenlijk de, de, de enige die niet de onervaren is. Ja, dat klopt. Ik ben de enige die eigenlijk uh, dit jaar debuteert. De rest is allemaal. Uh, ja. We hebben volgens mij bij elkaar ja, 100 jaar raceervaring bijna. En uh, ik kom er nieuw bij, dus ik kan er heel erg veel van die jongens leren. Dus Tim, tegen ten opzichte van jou. Ja, uh, ja, in een paar heb je al wat dingen losgelaten. Ja, Tim is heerlijk. Echt een, een mooie. Ja, hij blijft gewoon uh, ja, steeds verder ontwikkelen. We komen steeds verder en dan weet je de volgende stap weer. En dan, nou, dan komen we er samen wel uit. Oké, okay, nou, tot zover uh, dit interview met uh, Thomas Arens. We gaan ons zo dadelijk opmaken voor de hoofdreis van vandaag. De Dutch GT4. Allemaal live te volgen op CFN TV. En natuurlijk op dit radiokanaal 106.9. Graag tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 103.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...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 De Russische minister Lavrov zegt dat zowel het Syrische regime als de opstandelingen verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Hula, waar vrijdag meer dan 100 mensen zijn gedood. Volgens VN-waarnemers heeft het Syrische leger een woonwijk in Hula bestookt met zware artillerie en tanks. Op een persconferentie uit de Lavrov ook kritiek op landen die stellen dat een vertrek van president Assad noodzakelijk is om tot een oplossing te komen voor het Syrische conflict.